Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het wetsvoorstel om ondermijnende organisaties te verbieden... heeft steeds minder steun, meldt Nieuwsuur. Veel partijen en juristen vinden dat de regering... daarmee te veel macht zou krijgen. De wet was aanvankelijk bedoeld om op te treden tegen criminele motorclubs, maar daar zijn inmiddels andere regels voor die goed werken. Veel partijen vrezen dat het wetsvoorstel dat er nu ligt... misbruikt kan worden om maatschappelijke organisaties... om politieke redenen te verbieden. Hulporganisaties zijn kritisch over het plan van Israël... om de toelating van hulpgoederen in Gaza zelf te controleren. Ze zeggen dat de voorstellen onrealistisch zijn... en tegen de principes van humanitaire hulp ingaan. Israël wil samen met de Verenigde Staten noodhulp in Gaza opzetten... met een nieuwe organisatie... door vanaf de grens Gazanen één keer per week eten te laten halen. Al twee maanden komt er geen noodhulp Gaza in. Hulporganisaties zijn bang dat duizenden Palestijnen binnen een maand sterven van de honger. Vijf procent van de Nederlandse bevolking heeft de bevrijding in 1945 meegemaakt, heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek becijferd. Dat zijn 932.000 mensen. Ruim de helft van hen was op dat moment jonger dan vijf jaar. Het CBS schat dat er over tien jaar nog ongeveer 200.000 mensen zullen zijn die al leefden toen Nederland werd bevrijd.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 Tobi Rix met Malle Vind, ja. Ergens ver in Paraguayos Daar woonde eens een torero Die al door hij was Tiroos Dat niet deed met echt plezier Roos Daar hij in zijn hart een lid was Van de stierenbeschermingas Huilde hij soms hele nacht oos. En dan zei zijn vrouwtje zacht oos. Malle Om zijn beroep pas op te geven Hij had het toch weer zo benauwd, ja. En weer zuster hem zijn vrouwtje, molle Kom maar bij Rosa. Heb jij weer? Ik lera die dieren, malen van kom bij rosa.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 De man zeer beleefd en tikken aan de pet. Wij maken van het leven meer een geintje bij duet. Daar is de. voor de Kent het eraf, middelbare dame? Of komt u een moeilijkheid thuis? De voor hoe bestaat het? Waterverf, wijd u de pol.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 It's not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 Zie ik je doorgaat met de bloed en dan besef ik weer zo goed dat ik je tienmaal leuker vind.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 Laat een meisje zich dan kussen laat Vraagt zijn, zie de heimige heren En dat nieuwe, nieuwe vraagje Stemt het paardje o oh zo blij Want je weet er antwoord, dan een kus ze zijn er heren bij Doe je luid in mijn boekstraat Sleeps doe niet, thuis, mee, is ja, Zie de heimige heren Jij ja, ze luidt je schild, zijn niet Vrienden ja, die, is Zie je toch zo geren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 Come Weer is ik, maar het is niet te laat voor oh, nu. ik al langs de straat en nou zegt die...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 Nu, de dag, de fassonderlag, met al lang in zijn bed.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 Die grijpt zijn kansen. Oh, Foxy Fox, drop met je elastieke beenen. Die wil elke avond naar het dancing toe. Ja, kom aan, schat Oh.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 En die hoge klap wordt van mama smeren, kleemt in.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 Was trompetter in het leger van de prins. Hij marcheerde van den helden.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 De ller van de Prins Hij marcheerde van den Helden tot een bril, hij had geen geld en hij was geen held en hij hield die van een krijgt wel van de verwas wij werden in hart en ziel. Jan Klaassen zei: Vaarwel, mijn lief, ik zie je volgend jaar. Wanneer de lente terugkomt, dan zijn wij weer bij elkaar.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 en van is Johnny Hoes het lied De Cowboys vermoedelijk zijn eerste liedje opgenomen. Ze werd in advertenties een Krone genoemd. En bij dat orkest trad er altijd de clown op. Het was de vader van Selma. Hij stelde voor om het zangduo te formeren. Hij vond zijn dochter een mooie tweede stem hebben. En toen was ze 1949. U hoort ze nu Helma en Selma met de bus van bussen naar Naarden. Luistert u maar. Van in de bus. Van in de bus. in de bus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 naar ik weet toch goed hoe we toen deed. Van bussem naar de aarde. Als het gisteren was gebeurd. Ik mis je zo. Ik kwam in de bus, in de bus. Van bussem naar de aarde. Voordat ik het wist. Nooit zal ik het vergeten. Dat ik naast jou heb gezeten. Jij mee ik mij aan. Kijk ik jou aan. Daardig, Dat het zo gewit zou gaan, ik mis je zo. <tolfeen> Ik het maar ik wist het, nooit zal ik hier het vergeten, dat ik naast jou heb gezeten. Jij ik mij aan, ik ik jou aan, een schok en toe. In de bus van Bussen naar Naarden kreeg ik te eerste dus zo. In de bus van Bussen naar Naarden ga je mee.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 I'm hey. you Ik heb